3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Jason W., die is veroordeeld voor lidmaatschap van de Hofstadgroep... mag op korte termijn onder bewaking met verlof. Dat zegt een woordvoerder van staatssecretaris Steven. Eerder weigerde de staatssecretaris het verlof nog... maar volgens zijn woordvoerder zijn er sindsdien zaken veranderd. Politie en justitie zeggen dat ze Jason W. niet langer als een vluchtgevaarlijke gedetineerde zien. En ook speelt mee dat zijn gevangenisstraf er binnenkort op zit. Jason W. heeft ruim acht jaar vastgezeten. De gemeente Den Haag gaat met spoorvervoerders praten over een intercityverbinding met Brussel. Sinds vorige maand rijdt de Benelux-trein tussen Den Haag en Brussel niet meer. In plaats daarvan rijdt nu de Vira naar België, maar die stopt niet in Den Haag. De gemeente noemt het heel belangrijk dat er een nieuwe rechtstreekse verbinding met Brussel tot stand komt. Den Haag hoopt eind maart meer te kunnen zeggen over de mogelijkheden van een nieuwe intercitylijn. Door de kou in Nederland en omliggende landen draait het gasnet van Gasunie op volle toeren. Zowel maandag als dinsdag stroomde er meer dan 500 miljoen kubieke meter aardgas door het net. Dat is flink meer dan het daggemiddelde in januari: 380 miljoen kubieke meter. Het dagrecord is nog niet gebroken. Dat ligt op 545 miljoen kubieke meter en was op 7 februari 2012. Het was toen nog een stuk kouder dan nu. Bijna de helft van de SGP-politici in gemeente en provincie zou het een goede zaak vinden als vrouwen de partij zouden vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een enquête van het EO-programma De Vijfde Dag onder 127 burgemeesters, wethouders, raadsleden en statenleden. Drie van hen zeiden hun lidmaatschap te zullen opzeggen als er vrouwen op de kieslijst komen. De SGP-bestuur maakte maandag bekend dat het de reglementen aanpast... zodat vrouwen in theorie op de kieslijst kunnen komen. Tegelijkertijd zei het bestuur dat er niets verandert aan het standpunt... dat er voor vrouwen geen rol is weggelegd in de politiek. In de Egyptische stad Alexandrië is een appartementencomplex ingestort. Zeker veertien mensen zijn omgekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. De oorzaak van de instorting is onduidelijk. Gouverneur van Alexandrië zegt in Egyptische media dat het pand gebouwd is zonder vergunning. In Egypte storten geregeld gebouwen in, vaak doordat bouwvoorschriften niet gevolgd zijn. In Rotterdam is een dode haai gevonden in een sloot. Een voorbijganger belde de dierenbescherming dat hij een snoek in het water zag liggen. Maar al gauw bleek dat het om een haai van een meter lang ging. Hoe de vis in de sloot terecht is gekomen is een raadsel. De dierenbescherming denkt dat de haai thuis werd gehouden door iemand en waarschijnlijk is gedumpt. Dan het weer: overal zonnig en droog. Alleen in de kustgebieden nog kans op lichte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt in het oosten min 4. En ook morgen veel zon. AMB ah, Verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Er staan een paar files. En Wat opvalt is de Ring A10 Noord richting Amersfoort. Tussen de afrit Volendam en Watergraasmeer 6 kilometer door een aanrijding. Er zijn drie rijstroken dicht en het verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden. Volg dan de borden Den Haag. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen komt hier zangeres Rut Jacot. Verder zit hier al aan tafel fotograaf Michiel Landeweert, En ethicus Ghilene van Tiel is ook nog bij ons. Tegen half 4 onze dichter bij de dag, Onno Kosters. Fotograaf Michiel Landenweert, je bent bezig met een bijzonder project. Je volgt al een jaar lang je jongere broer Gerard dan met je camera. Waarom doe je dat? Um, ja, waarom ik dat doe is uh, omdat ik uh, denk dat het een... Uh, ja, een, ik ben fotograaf, Dus uh, ik maak so sociaal-maatschappelijke uh, documentaires. En uh, ja, dit is een, een onderwerp wat eigenlijk heel dichtbij staat. Zo dichtbij zelfs dat ik er pas uh, sinds een jaar aan gedacht heb om hem te gaan volgen. Um, maar dat is, ja, dat is mijn vak. Ja, ja. Je hebt een aantal foto's bij je. Zou je kunnen beschrijven wat je, dat je, wat je hebt gefotografeerd? Ja, natuurlijk. Um, ja, het is vooral uh, wat ik doe, is natuurlijk zijn verhaal in beeld brengen. Vak um, er maar een uit hoor. Uh, bijvoorbeeld uh, deze foto. Jullie hadden een web webcam. Ja, we over, hebben ja? een webcam. Dus ja. als we je hem omhoog houdt, dan is hij wel te zien, denk ik. Zo? Ja. Okay. Ja, er wordt dan, ja, hij komt nu in beeld. Ja. Vertel wat ja. we zien als je wil. Nou, dat is Gerard onder water. Um, hij is sinds een jaar aan het duiken en dat, ja, dat, uh, dat is een, een hobby van hem en dat, uh, dat doet hij dus heel graag. En je ziet ook uh, meteen in zijn blik ook, dat dat iets is waar die, ja, hij voelt zich als een vis onder water voelt. Uh, we zien mij. hem in zijn duikpark met een, met een duikbril op, maar hij kijkt je wel aan. Ja, ja, ja hij kijkt me inderdaad uh, uh, toch wel recht in de ogen en, ja, ik zie hier wel echt een blik van uh, geluk. En uh, hier voelt hij zich heel fijn. Het is voor hem een hele rustige omgeving in het onder water. Dat uh, geeft hem heel veel rust. Ja. Um, Jullie zijn geen echte broers, hè? Nee, het is mijn uh, pleegbroer. Ja? Uh, Wanneer kwam die in jouw leven? Uh, dat is een, toen hij vier was. Hij is inmiddels twintig jaar. Uh, dus dat is uh, zestien jaar geleden. Uh, hebben mijn ouders hem uh, opgenomen in het gezin... Uh, mijn ouders die zijn een 24 uur zorgboerderij begonnen. En uh, uh, daarin was hij uh, ja, gewoon een deel van, de, van ons gezin. Oh ja. En waarom heeft hij extra zorg nodig? Uh, omdat hij zelf hij is gehandicapt. Hij is uh, verstandig gehandicapt. En uh, hij kan dus niet. Uh, ja, hij heeft af en toe hulp nodig uh, bij het doen van dingen. Uh, zoals. Um, hij is eigenlijk heel erg zelfstandig aan het worden de laatste tijd. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Ja, het ja, gaat dat, heel goed. Ja, het gaat echt heel goed met hem. Hij woont uh, op een uh, zorgboerderij op het moment. En uh, ja, daar, daar uh, is hij gewoon voltallige medewerker. Uh, ja, werkt, zullen we even uh, gaan luisteren? Want onze verslaggever ja, we... uh, Reinhard Meijer die is een kijkje gaan nemen... op de zorgboerderij waar Gerard woont. Laten we even luisteren. Wauw, leuk, der. Ja? Dan gaan we even iets ruiken. Oh, dan gaan we nu iets ruiken. Oeh, ja. Ik vind het wel lekker. Wat doe jij hier allemaal op zo'n dag? Boerderijklusjes, boerderij, uh... klusjes, ook uitmesten. Nou, Gerard, wat, uh, wat zien wij hier? Allemaal koeien. Het zijn er een stuk of twintig, uh, schat ik zo in? Nou, uh, 18. Dan een uh, voorste tand van de uh, hek uh, allemaal zwanger zijn. Als er één kakaalvier geboren wordt, dan enkel Louis. Hoe weet jij al die dingen? Ik heb een paar een keer meegekeken. Ja, Gerard mag ook af en toe meehelpen. Oh Gerard, je moet aan het werk geloof ik. Nee, natuurlijk ook aan uh, de uh, grondleiding voor, voor je hoofd. Dat is ook zo, je bent nu mee aan het rondleiden. Je ziet, en dat heb ik eigenlijk al 25 jaar geleden ontdekt, dat landbouw eigenlijk heel aansprekend is. Ja, wij bieden heel scala aan bezigheden, iedereen kan daar zijn eigen kwaliteit uh, in, in vinden. En uh, ja, door de natuurlijke stroom van het werk, hè, dingen die moeten gebeuren. Uh, ja, worden mensen gewoon heel anders Oh, wat, wat doe je nou dan? In deze kippen zijn er ook eens navels aan. En ook vliegeren. Hier wordt het, uh, wordt het allemaal in eieren gelegd uit de winkel. Er is uh, iets goedkoper uit als bij ons. En hier is wel twee keer zo lekker. Hier betaal je dus ietsje meer, maar dan heb je ook wat. Ik denk dat Gerard uh, toen hij hier aankwam stond te popelen om, uh, om dingen te gaan doen. Heel erg betrokken bij wat er op de boerderij, uh, boerderij gebeurt. Soms heb ik het idee dat we hem uh, bijna af en toe moeten afremmen in plaats van uh, moeten enthousiasmeren. Eigenlijk vind je je hele werk uh, leuk. Ja. Maar wat doe je nou eigenlijk het, uh, het allerliefst? Nou, kraksavetjes zien en ook horen wat ik doe. Dan Je uh... houdt het nog even geheim? Ja. In een jaar is een, is een enorme ontwikkeling heeft zich, uh, heeft het plaatsgevonden. Hij weet nou heel goed waar hij mee bezig is, waar hij op moet letten, waar hij op moet denken. Hij weet ook de, de achtergrond van, uh, van dingen. Hij kan zich steeds makkelijker en, en, en langduriger verbinden met een zware klus. Wat ik ook zie is dat hij, dat hij heel veel dingen leert. Straks gaat Gerrit nog even laten zien uh, wat hij nu aan het leren is. Dus ja, het, het is gewoon echt de boer aan het worden. Ik ga eventjes gijden. Waarom? Op het track, hè? Goed op je stuur letten. Ja. ja horen, gaat het gaat best goed met je broer, uh, Michiel. Uh, kan je zeggen dat hij opgeleefd is in het afgelopen jaar? Ja, enorm. Ja, ja het, is, het, zijn allemaal, het is in een jaar tijd het, het laatste stukje, het laatste fragment dat hij op de tractor. Uh, een stukje gaat rijden. Nou ja, fantastisch. Uh, hij kwam, ik denk, een maand geleden naar me toe van... Hé uh, hey Michiel, ik uh, moet jou even iets vertellen. <laughs> ik zeg, oh, ik, uh, <laughs> kom maar dan. Uh, wat, gaat, wat heb je mij te vertellen? Nou ja, het was dus, uh, hij vertelde me dus dat hij zijn tractorrijbewijs uh, zou mogen gaan halen. Dus daar is hij nu... Ja, dat is, waarschijnlijk uh, is dat zo dat hij dat dus gaat halen. En dat ja. hij dus gewoon op de, op de boerderij... en nogmaals wel onder begeleiding hè, dus dat uh, daar wordt wel gewoon gekeken. Oh ja. Dus, want hoe was hij er een paar jaar geleden aan toe? Um, ja, dat, uh, dat was wel toch wel. Uh, dat ging minder goed. Ja. Kan je daar een paar uh, woorden aan wijden? Wat was er aan de hand? Uh, ja, zat ze een stuk minder uh, lekker in zijn vel. Dat uh, dat zag je, dat dat dat voelde je, dat hoorde je. Uh, ja, hij zat gewoon niet op zijn plek waar hij op dat moment zat. En hij is dus een jaar geleden verhuisd naar de boerderij waar hij nu zit. En ja, de ene, de ene ontwikkeling naar de andere. Dus dat duiken, dat hij daar... Hij krijgt een soort van vertrouwen. Oh ja. Want dat leidde tot agressief gedrag ook in die tijd? Uh, ja, ja, ja, ja. En daar ja. is hij echt helemaal vanaf, doordat hij nu in een omgeving zit die bij hem past? Ja, ja, er wordt meer gekeken naar hem als mens, wat hij kan... Wat, die, wat zijn mogelijkheden zijn. Ja, kan je zelf ook... reizen? We hadden net een foto op de webcam, geloof ik, van de, bij de bus. Hij gaat alleen met het openbaar vervoer. Nou ja, goed, hij heeft een emotionele... Zijn, zijn, zijn leeftijd is zes jaar. Dus het is natuurlijk heel bijzonder dat dat... Uh, ja. Het valt me op, is als je vertelt over hoe goed het met hem gaat... dat je heel blij kijkt. En als je over de periode daarvoor praat... zie ik een hele sombere blik in je, in je ogen. Ja, het is toch een... Uh, hij zit, het is er een van ons. Het is een van, het is mijn, ja, ik het zie hem ook broer. echt als mijn broer... En, het is een project voor mij, een fotoproject, dat ook heel dichtbij staat. En daardoor ja, best heftig is, ook nu, om hier over hem te praten. Ja. en Ja, dat staat heel, heel erg dichtbij. Kan je dan wel goede foto's maken als je zo betrokken bent bij iemand? Um, ja, het zijn mooie foto's hoor, daar niet van. Maar ja, is dat en, moeilijker? Ja, ik denk het wel. Uh, en aan de andere kant ook weer niet, want ik heb natuurlijk veel meer... ik, ik, ik begin mijn fotografie met een gege ge bepaald gegeven, een interessant gegeven... en van Gerard weet ik al heel veel, dus ik weet al wel van... oh ja, daar wil ik een foto van hebben, bijvoorbeeld het openbaar vervoer... dat hij dat alleen doet, want dat vind ik belangrijk... Uh, op de boerderij, de contacten die hij heeft met de dieren. Um, de huiselijke sfeer die ja. er hangt in de plek waar hij nu woont. Uh, Dat is allemaal goed gelukt. is te zien op jouw foto's. Hij woont op een zorgboerderij. De vraag is, gezien het nieuwe regeerakkoord, of dit een woonvorm is die kan blijven bestaan. We hebben daarom contact met het Eerste kamerlid Marijke Vos Tevens voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg. Goedemiddag mevrouw Vos. Goedemiddag. Hoe lang kan hij daar nog wonen, denkt u? Nou ja, wat mij betreft kan hij daar natuurlijk nog heel lang wonen. Want uh, dit is duidelijk een... Uh, Precies de plek waar hij, waar hij thuis is, uh, die hem ontzettend goed doet en die dus voor hem goed is, maar ook voor iedereen uh, om hem heen. Dus ik zou zeggen, uh, dit is hele waardevolle zorg die gewoon behouden moet blijven. En heeft u maar we weten ook ja, dat, uh, dat er ja. natuurlijk forse bezuinigingen aankomen. Dat, uh, dat, dat is de andere kant van het verhaal, maar daar zijn natuurlijk nog stevige discussies over aan de gang. Wat, wat, wat dreigt er precies? Nou ja, we weten natuurlijk gewoon dat er over de hele linie bezuinigd wordt en dus ook op de zorg. Dus uh, er wordt bijvoorbeeld uh, gekeken of iedereen nog wel uh, in, ja, in zo'n woonvoorziening kan blijven, uh, zoals uh, waar Gerard woont. Uh, er wordt gekeken of het vervoer nog betaald uh, kan worden. Er wordt gekeken of iedereen nog wel zelf helemaal mag kiezen uh, wat voor zorg, op welke plek je graag wil zijn. Uh, ik denk overigens dat de zorg in Nederland beslist nog wel zal blijven, maar... Dit is natuurlijk juist een hele bijzondere vorm en die is heel waardevol ja, en Je moet uh, behouden blijven. U maakt zich daar wel zorgen over. Absoluut. En we zijn daarom ook als federatie, landbouw en zorg uh, stevig in het gesprek, ook met het kabinet, met kamerleden, om duidelijk te maken dat juist deze vorm van zorg uniek is, ja. uh, dat het heel, heel veel goeds betekent voor de mensen uh, die er komen en dat daarmee ook voor de samenleving. Ja, van uh, heel kort. Ja, ik, ik vroeg me af, als we deze zorg niet aan, aan deze jongens ook zouden kunnen bieden... wat, wat zou dan uh, zijn alternatief zijn en, en zou dat ook goedkoper zijn? Hoe moeten we dat zien, dit soort zorg? Mevrouw was ook heel kort, de tijd is bijna op. <lacht> nou ja, er is misschien wel een alternatief ergens anders... maar of het net zo goed, goed valt, dat denk ik niet. En dan zou je ook kunnen zeggen, dan ben je uiteindelijk duurder uit. En dat zeggen wij ook steeds. Kies juist voor die zorg die het beste bij iemand past. Dat bespaart weer heel veel extra maatschappelijke kosten... Oké. Okay. Marijke Vos, voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg, hartelijk dank. Michiel, dank dat je hier was en via onze website kan je jouw foto's ook zien. Zag ik jou hier in gedachten voor me staan? Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. Ook al woon je nu het eind bij mij vandaan. Ik heb al honderd keer gelezen wat je aan moest schreeuwen. Gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon, en toen heb ik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 Stond je dan? Al je trekken waren bijna zo bekend. En toen viel Welkom, Rutte Jacot. Ja, hou me vast als dit. En je luisterde met gemengde gevoelens, volgens mij, naar jezelf. Ja, want het is toch heel lang geleden. Dit was <laughs> dus uit 1993, 93, 93, 93 dacht ik, ja. ja. En klink je nu anders? Ik klink niet... Het is bij... Het... De, de stem is hetzelfde gebleven, maar ik hoor wel dat ik uh, erg nerveusig klink in deze opname. En dat ah ja? is uh, nu veel minder. Ja. je bent hier omdat jij uh, een, een nieuw theatershow hebt, A Lady on Stage. Daarmee ga je uh, het land in. Uh, de première is afgelopen week geweest. Uh, wat krijgen we te zien? Uh, men krijgt eigenlijk een rutte. Uh, ik vertel eigenlijk hoe het begonnen is voor mij als klein meisje. Als, uh, in dit programma dan als dertienjarige. Uh, want uh, ik, ik was negen toen ik wist wat ik wilde. Maar als dertienjarige werd ik voor het eerst de bühne opgeroepen door een oom van mij die ook zong. En uh, sindsdien is het eigenlijk, uh, ja, ben ik gaan genieten van het applaus dat ik toen op die dag kreeg. Daar begon het mee. En dan vertel ik mensen ook een beetje hoe mijn levenspad ge geweest is. Tot aan mijn leeftijd nu, want inmiddels ben ik ook... 52. Dus zo'n programma is het wel: Engelstalig en Nederlands materiaal bij elkaar. Ja, allemaal liedjes. Nou, we hebben een paar nummers op een rijtje gezet. <middels> Niet een compilatie uit je programma, maar een compilatie van nummers die je gezongen hebt in het verleden. Ja, twee jaar geleden het programma Simply the Best. Dat, uh, dat is wat jullie net hebben laten wat een... horen. Ja, en dit, ja. is het, dit is nu het volgende. Het nummer, het titel verwijst naar Quiet Please There's a Lady on Stage. Dat is een nummer van Dusty Springfield. Waarom heb je daarvoor gekozen als titel? Uh, nou, de, de regisseur vond het heel erg passen bij mij. Nu. En um, uh, ik ben ook de lady on stage die eigenlijk... Het is een liedje dat geschreven is als ode aan Judy Garland ooit eens. En uh, uh, het, het, het, het gaat eigenlijk over vrouwen die hun eentje op het toneel staan. Dat doe jij ook. En dat doe ik dus ook. Ja. Dus het was zeer toepasselijk in dit programma. En uh, nou ja, goed, vrouwen die leefden voor de muziek. En dat doe ik ook. Ja. En het past ook heel erg bij hem. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, nou, ik weet het niet, hoor. Maar nu we het programma in elkaar hebben gezet, klopt het als een bus. En daar ben ik er heel blij om. En de lady ons stage, als er maar één vrouw op het toneel staat... moeten we ook allemaal naar jou kijken. Ja, ze zijn wat, verplicht dat te doen, ja. Ja. Wat, wat, wat doe jij om ons te laten genieten van dat beeld? Nou ja, ik, doe, ik ben gewoon lekker mezelf. Dit programma gaat helemaal over mezelf. Ik kan een lekker mezelf zijn. Ik kan een, de mensen ook vertellen hoe ik begonnen ben. En uh, wat mij gestimuleerd heeft door de jaren heen. En hoe ik nu sta in mijn leven. En uh, ja, en muziek. Uh, de, de muziek die ik heel graag zing. Uh, het programma van vorig jaar uh, was namelijk alles in het Engels. En nu hebben de fans ook gevraagd van we willen Rut terug. En daar bedoelen ze mee <lacht> Rut Nederlandstalig. Ah, maar, ja. maar Rut zingt ook heel graag in het Engels. Dat bekt op de ene op een of andere manier toch Lekker, veel hè? lekkerder. Ja. En de links die ik maak met mijn babbels over mezelf... die maak ik dan meestal ook in, uh, in, met, uh, met de Engelstalige liedjes. Je moet wel blijven luisteren naar mijn verhaal... maar die link leg ik eigenlijk in de liedjes, willen ze het verhaal heel goed blijven volgen. Okay. Zing je ook li eigenlijk liever Engels dan Nederlands dan? Ik zing heel graag in het Engels. Ik ben Engelstalig begonnen, maar Nederlandstalig is natuurlijk voor mij zo makkelijk. En uh, uh, het is ook prettig als, mens, als mensen zich makkelijker kunnen identificeren vanwege de taal. Ja. Dus ik zing ook heel graag in het Het is mijn moerstaal, ja. dus uh, dat gaat me makkelijk af. Ja, maar je hoort inderdaad wel veel zangers zeggen, ja, Engels is toch vloeiender op de een of andere manier. Dat is ook zo, het lekkerder, maar als je een goede Nederlandstalige tekst hebt, en je kunt mensen daarmee raken, is dat toch het mooiste wat er is. Zeker. Goed, ja. oké okay, Thijs neemt het even ja, op voor Nederlandstalige. Je zingt in het, uh, in het voorstelling ook uh, Mr. Bojangles, uh, ge bekend geworden door Sammy Davis Jr. Laten mm -hmm. we even luisteren. A man Zilver hair racket shirt. Bag it, bag it pants. He jump so high. Nou, eerst Sammy Davis hemzelf en toen jump jou. So en je zit mee te bewegen, zie ik. Zit je de pasjes ook al een beetje in je hoofd te doen? Ja, ik zie dat <laughs> hele programma ineens voorbij komen. Sammy Davis. Eh, oh. Ik heb zo van iemand gehouden, als kind al. Uh, ja, zijn uh, stemgeluid, hij als performer ook. Maar de ode die hij brengt aan Bojangles, dat vond ik zo mooi. En Bojangles was ook een... Ja, briljante tapdansen natuurlijk. En uh, ja, ja ik, ik wil dezelfde ode brengen aan Bojangles. Ja. Want dat zijn mensen die toch voor mij de deur hebben geopend. Dus dat is... Uh, en, en ik moet je zeggen, als je tien jaar geleden mij had gevraagd dit te zingen... had ik het niet eens zo kunnen brengen zoals ik het nu nee. breng. Nee, want het is een, een heel persoonlijke voorstelling. En, en je hebt niet een hele makkelijke tijd achter de rug. Je had eigenlijk... dit programma al eerder zullen brengen, maar je brak een voet. Ja. Dus je hebt verplicht stilgezeten. Je relatie werd verbroken na een hele lange ja. tijd. Zit dat allemaal in deze voorstelling? Dat zit een beetje verwerkt in deze voorstelling. Ja. Kijk, als je over jezelf praat, hoe je begonnen bent... en uh, daarom zeg ik mijn levenspad tot dan nu... Ja, dan heb je het ook even over de ups en downs in je leven. Het kan niet allemaal uh, uh, roze geur en manenschijn zijn. Je hebt ook de, de minder leuke kanten. Maar godzijdank is mijn leven zo mooi geweest. Hè? Ook... Uh, ook, ook met de relatie die helaas verbroken is. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja? Toch <laughs> <Live goes laughs> wel? Als, als, als, als ik het vergelijk met anderen, dan denk ik... Nee, dan moet je niet zeuren, meid. Je hebt een heel mooi leven. Maar als ik dat zo laat... Je zou, je zou, er werden al premières aangekondigd. De kaartjes waren verkocht. En de relatie ging uit. Ik kan me voorstellen dat jij dacht... Ja, dag, ik ga niet optreden. Nou, tuurlijk. Nee, ik ben juist een type die zegt: van, ik, ga, ik, ik wil nooit mensen teleurstellen. Als de show is verkocht, dan gaat die lekker door. Ja. Ook al mo moet ik op mijn kop staan: de show gaat door. Dat is ook leuk om te wat, zien. Wat, wat, ja, ja. <laughs> dat zou, zou ik zo kunnen maar, doen. ik bedoel, misschien is het beter dan voor jezelf om even niet het toneel op te gaan. Dit in dit geval was het een geluk bij een ongeluk, omdat je, natuurlijk, je, je hoofd zit vol. He, dan, dan, maar de show must go on. Dus in feite is het allemaal goed wat gebeurd dus dat is. Ik, dat ik de bune af ben gevallen... en dat ik mijn ja, drie de voetsbeentjes bent, heb gebroken. Uh, Heeft me heel goed gedaan. Je bent van het toneel afgevallen. Dat klinkt raar. Ja. Dat is wel zo geweest. Je viel ja. van het toneel af in de orkestbak en brak die voet. Of orkestbak. We hebben geen orkestbak. Het nou ja, was goed. een bune dat zo hoog is als jullie tafel. Ja, maar goed, je brak wel je voet in ieder Ja, geval. Ik, ik sta op zulke palen, s'avonds laat. Oh ja. uh, 20, centimeter meter. Wees staan. aan. Luisteraar. Ja. <laughs> ja. En toen, toen heb je dus een aantal maanden gewoon niet zo veel kunnen zoveel ja, maar, nou, maar wel rust kunnen houden en dat heeft wel geholpen. Ja, maar... Het heeft me heel goed gedaan, want ik heb zoveel energie op kunnen bouwen nu. En ik wou ook per se om die, die show uh, uh, zo goed mogelijk doen. Dus we zijn er ook helemaal klaar voor. Ik heb heel veel goede energie opgebouwd en dat stralen we nou ook lekker uit. En durf je nog over dat toneel te lopen? Ik dacht, als je er één keer af kan Oh, halen zeker met... wel. Ja? En dan ook nog op hoge hakken. Oh, 20 centimeter. Sorry, <laughs> je zei zijn? Ja, nee, ik vroeg ook op 20 centimu, maar ik, ik wilde ook vragen. Het lijkt wel, is het een soort mijlpaal voor je deze show? Je begon net bijna te praten alsof ik heb een heel mooi leven gehad. En toen dacht ik, nou, je bent waarschijnlijk misschien pas op de helft. Ik ben nou, als ze... het aan mij ligt, ga ik door tot mijn tachtigste. Okay. Als men het nog wil horen. Hè? Ja. Maar ik, ik, ik vind mijn vak zo mooi. En ik ben ontzettend blij dat ik er mag staan. Vergis je niet. Want als kind was het een droom en dat je er nu mag staan en dat het publiek speciaal voor jou komt moet je niet onderschatten. Dat is heel bijzonder. En daar ga ik ook heel serieus mee om. Dus als ik er sta, dan probeer ik ook te stralen, want ik, ik neem het als een spons alle keren in me op. Ja. Maar goed, je staat er dus nu, het gaat nu heel goed, dus nu sta je er weer heel, heel blij. Maar je, hebt, je staat er dus ook wel eens, als het niet goed met je gaat, hoe doe je dat dan? Want dat ja, niet maar dat verwacht... hoort erbij, hè? Ja? ja, tuurlijk. Maar kijk, dat zal voor jullie net zo zijn, als je een keertje buikpijn hebt, moet je toch je, je werk nog uh, doen. Mm -hmm. Het is voor mij niet anders. Het is gewoon, het is gewoon een beroep wat je uitoefent en, dan, en daar sta je dan. Maar stel, als je op... nou heel verdrietig bent en je moet op zo toneel liedjes over de liefde zingen. Hoe doe je dat dan? Dan komt het mooier over, of oh, niet? Ja. denk dat ja. de mensen, oh, wat diep. Wat diep, maar je mag ook heel eerlijk zijn als je op die bühne staat. Ik denk dat je juist, je gevoelens mag je best uiten. daar ben je mens voor. Ja, dus dat is helemaal geen probleem als mensen, als mensen nee. iets aan je zien. Nee, en iedere dag is anders. Ben ik heel vrolijk, dan ben je heel vrolijk. Ben je een beetje minder vrolijk? Hé... Hey. Daar ben je mens voor. Ik heb nog een vraag. Waarom heb je twee zonnebrillen aan je hesje hangen? Oh, nee. Dit, dit is een leesbril. Oh, sorry. Dan zag ik het niet goed. En de zon schijnt prachtig. Dus ja, is nee, dit is mijn zonnebril. Waar. En je zei, ik wil door, ik wil door tot mijn tachtigste. Ja. Het uh, uh, is niet een moment dat je denkt, van, dan is het genoeg geweest? Nee, nog niet. Kijk, dat, die hint zal het publiek wel geven. Denk ik. <laughs> ja. ik denk dat als, als ze niet meer komen, dat ik lege zalen heb... dat ik, dat ik ook weet dat ik dan nu dat, dat stoppen. Va dat valt je dan <laughs> toch op? Ja. ja. Goed, nou je voorstelling is de komende maanden nog overal in het land te zien. En uh, mensen die uh, informatie over willen kunnen even op onze website kijken. Hoogtijd voor onze dichter bij de dag. Onno Kosters, dus. Onno Goeiemiddag. Goeiemiddag. We kunnen niet wachten. Daar komt-ie. De afvallige galerij. Praat mij niet van de hel die me benauwt om met Dokter de spee te spreken, het was winter en vrij koud. Laten we het daarbij laten en bidden dat de vorst verflauwt. Praat me ook niet van dat alleswassend water van zee die overstroomt, van Sandy of Katrien, van dat waarmee de koopmansgeest die erboven zweeft zijn loon verdient. En praat mij niet van uittreding, met elke onbezonnen ademtocht slaat een ieder telkens weer een weg naar zijn eigen en eindige werkelijkheid in. Praat mij wel van Rut Jakot, praat mij van haar stem die lucht geeft, mij omvaamt, een koestering, een warme hand. De stilte voor zij aanvangt, is het ruisen van mijn eigen openstaande lichaam. Wie ik aanbid is Rut Jakot. Zit je kapot, jeen, dan is haar stem spul waar je sterk van wordt. Ik denk dat uh, Rutja Kot doorgaat tot haar negentje. Ja, ik hoop het. Ja, nu helemaal, ja. ja. Dankjewel, Onno ja, dan Jouw gedicht is terug te lezen op onze website. <laughs> Dit is dag.nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En hartelijk dank aan onze gasten Rutja Kot, Guilene van Thiel en Michiel Landeweert En aangeschoven is Geer Jochems van de Villa. Hallo, wat gaan Hi. jullie doen? Nou, je hebt van die situaties die heel erg ergelijk zijn, hè, maar waar nooit iets aan lijkt te gebeuren. Het Europese parlement, wat, uh, twee keer, wat oh, twaalf ja. keer in het jaar in Straatsburg en de rest. in Brussel vergadert. Ja, ja. Heel Heel irritant, ja. ja, maar bijvoorbeeld ook de prijs van een pilsje in de kroeg. Veel te hoog is al jaren zo. En dat komt door die wurgcontracten die brouwerijen afsluiten met café-eigenaren. die geen geld hebben om zelf een café in te richten. Uh, ze mogen dus alleen ook bier tappen van die brouwerij. Dus die brouwerij vraagt de prijs die die wil, dus te hoog. Nou. Brancheorganisatie Horeca Nederland... die gaat nu alle brouwerijen voor de rechter slepen... na jaar eikel. En de Tweede Kamer eist vandaag nog van minister Kamp... van Economische Zaken, dat hij er wat aan doet. We praten met Lodewijk van der Ginten, die is van die brancheorganisatie. En we vragen ons eigenlijk af... ik, hebben zij wel hard genoeg gelopen... de afgelopen twintig jaar voor hun leden... en gaan we nu eindelijk eens een keer een normale prijs... voor dat pilsje betalen. U hoort het zo. maar Wat heeft het allemaal te maken met het Europese parlement in Straatsburg? Nee, met eigenlijke dingen waar nood iets aan lijkt te veranderen. Okay. Dat is voor als de voorbeeld. volgende buik. We gaan het namelijk ook over het Europese parlement uh, hebben. Oh. Oké, okay. maar eerst het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Jason W., die is voordeeld voor lidmaatschap van de Hofstadgroep... mag op korte termijn onder bewaking met verlof. Dat zegt een woordvoerder van staatssecretaris Steven. Politie en justitie zeggen dat ze Jason W. niet langer als een vluchtgevaarlijke gedetineerde zien... En ook speelt mee dat ze een gevangenisstraf er binnenkort op zit. W heeft ruim acht jaar vastgezeten. Den Haag wil een intercityverbinding met Brussel. De gemeente gaat erover praten met spoorvervoerders. Sinds vorige maand rijdt de Benelux-trein tussen Den Haag en Brussel niet meer. In plaats daarvan rijdt nu de Vira naar België, maar die stopt niet in Den Haag. En oudere partij 50PLUS begint op internet een meldpunt voor de koopkracht van senioren. Die kunnen daar de gevolgen melden van diverse maatregelen van het kabinet... Volgens partijvoorman Krol krijgt 50Plus veel klachten van ouderen. En die zien deze maand namelijk op hun salarisstrook. wat de gevolgen van de maatregelen precies zijn. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMW Verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk gladder bevriezing. Daar staat vier files en wat opvalt is de ring A10 Noord richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergrasmeer, tussen de afrit Volendam en Watergrafsmeer staat vijf kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht en het verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden. Volgt dan de borden Den Haag. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. En Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPO. De werkloosheidscijfers over Europa zijn alarmerend, maar kloppen ze wel? Stapt Engeland uit de Europese Unie? En mag SNS-reaal nog één keer geholpen worden door de staat? U hoort het na vier uur van ons Euroforum vanuit Straatsburg. En we betalen al jaren veel te veel voor een tapbiertje in het café. En dat komt door wurgcontracten van de bierbrouwerijen met de kroegbazen. Dat moet nu definitief afgelopen zijn, vindt Koninklijke Horeca Nederland. Directeur Lodewijk van der Grinten is hier om tekst en uitleg te geven. En Metropolis Radio rijdt vandaag met de brommertaxi door het overvolle Jakarta. Uw reacties zijn welkom via de site Dit. Is radio 1 Villa VPRO. De Fransen zijn in Mali een grondoffensief begonnen tegen de oprukkende jihadisten. Uit de lucht bombarderen alleen helpt niet meer. De islamisten van Al-Qaeda staan al maar zo'n 300 kilometer van de stadspoorten van de Malinese hoofdstad Bamako. Aan de lijn, VVD-senator en generaal-major buitendienst Frank van Kappen. Meneer Van Kappen, goedemiddag. Goedemiddag. Even um, om onze gedachten te bepalen. Waarom maken we ons eigenlijk met z'n allen zo druk om Mali? Ja, maar, nou het is onderdeel van een veel groter probleem. Want je ziet dat op dit moment heel Noord-Afrika eigenlijk aan het destabiliseren is. En dat heeft te maken met het feit dat toen uh, Gaddafi viel, toen hebben een hele hoop uh, ja, uh, groeperingen hebben zich kunnen bewapenen uit de wapenopslagplaatsen van uh, meneer Gaddafi. En die zijn daar naar die hele grote lege ruimte ingetrokken. Uh, die, uh, ja, Mali, Mauritanië, Niger enzovoorts. En die, ja, die, die zijn daar dus nu uh, bezig om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken. Dat, ja. Je hebt de Tuaregs, maar goed, die willen een, uh, die willen een, uh, een eigen staat stichten, Maar dat het meest het gevaarlijke is de groepering die nu in Mali actief is. En dat is Al-Qaeda van de Maghreb. Die zien daar toch weer een kans. Ze, ze zijn hun voethold in Afghanistan verloren. Maar ze, je ziet ze dus langzaam maar zeker ze in andere gebieden zich concentreren. In Jemen, maar met name ook in Noord-Afrika en de Maghreb. En dat is dus op dit moment de, de, de tegenstander in Mali. Maar het is niet alleen Mali, het zijn ook de aangrenzende landen... Niger, Mauritanië, Tjaad. Het probleem is veel groter dan, dan, dan in Mali. Ja, de Amerikanen zijn er ook als de kippen bij om het probleem ook er zwaar aan te zetten. Panetta, minister van Defensie, die zegt ook, uh, denkt erom... Naar aanleiding van deze oorlog in Mali moeten we aanslagen verwachten door jihadisten over de hele wereld. Is dat nou overdreven om de Europese landen te bewegen om steun te verlenen? Of is, het gewoon dat, echt, is dat echt de werkelijkheid? Nou hij is niet de enige. De president Hollander die heeft natuurlijk ook wel... De Fransen hebben zich heel lang afzijdig proberen te houden, met name ook door dit probleem. Ze weten dat in deze tijden van asymmetrische oorlogvoering, dat. Uh, je tegenstander is heel fluïde. Die probeert de directe confrontatie te, ver, te, te vermijden. Op het gevechtsveld pesten ze hier met allerlei hele snelle tactieken... en, en, en, en onvoorstelbare bewegingen. Ze vermijden de directe confrontatie. Maar ze slaan asymmetrisch toe door bijvoorbeeld aanslagen in Parijs... in Londen, Madrid. En dat is een wel een gevaar. Het is een slimme vijand, zegt u al. Hoe gaan de Fransen dit aanpakken, dit klusje? Ik zeg dat heel erg denigrerend, maar dat komt omdat in eerste instantie... Frankrijk het min of meer zo bracht. We gaan dat varkentje wassen. Ja, nou, het is een heel moeilijk varkentje om te wassen... want het is geen klassieke oorlogvoering... met uh, een frontlijn en prikkeldraad uh, en loopgraven. Het is een enorm gebied waar, uh, waarin zich dit afspeelt... met een tegenstander die je terrein heel goed kent... die zwaar bewapend is en goed getraind en zeer mobiel. En dat betekent dus dat het een, een vorm van oorlogvoering... van onconventionele oorlogvoering is... waarbij je ook uh, ja, heel belangrijk is dat je ze, kan, dat je ze weet te vinden... Nou, nee, goed, daar hebben ze natuurlijk allerlei hulpmiddelen voor. Satellieten en spionagevliegtuigen. En daar zullen ze ook wel wat hulp van de Amerikanen bij krijgen. Maar als je ze gevonden hebt, dan moet je ze ook nog... Uh, moet je erbij zien te komen. En je moet heel snel zijn, want ze verplaatsen zich ook heel snel. Ja. En dat is een, een, soort, een soort mobiele oorlogvoering met een hele fluïde tegenstander... Die die het terrein heel goed kent, en dat is geen eenvoudige kleur. Maar die Fransen in... die, die lijken het al gelijk vanaf het begin af aan onderschat hebben. Ze hebben om, om te beginnen gezegd, geen boots on the ground. Nou, nu hebben ze er 750 man, dan worden er 2500. Ze hebben ja. gezegd, we zijn er in een paar weken klaar. Nou, dat gaat veel langer duren. Um, uh, uh, dit offensief, gaat dat wat worden? Of denkt u van, nou, ik moet het nog zien? Nou, het is best een angstig avontuur. Uh, ja. uh, in eerste instantie hebben ze gedacht dat ze uh, ja, het Libië-concept konden, konden volgen. Uh, dat is dus, uh, je hebt Afrikaanse troepen op de grond, die doen het grondgevecht. Dat is natuurlijk echt het vuile werk. En de Fransen zouden dat dan ondersteunen vanuit de lucht. Ja. En, maar het nog weken voordat die Afrikaanse bestuur. troepen mobiel zijn of uh, inzetbaar zijn? Nee, maar goed, dat is, dat is, dus, dat is dus een beetje... De, die Afrikaanse troepen die zijn er allemaal nog niet. Die zijn nog niet gevestigd. Nee. Dus de Fransen die, die moesten op een gegeven moment ingrijpen... omdat dus die rebellen wel doorstoten vlak ja. voor je ja, eigenlijk vrij dicht bij Bamako stonden. Vanmorgen zei u iets heel intrigerends bij BNR. Zo'n oorlog kun je niet winnen, maar je, je kunt je ook niet permitteren om hem te verliezen. Wat is het maximale wat de Fransen kunnen bereiken dan? Ja, het maximale... Ja, het, wat ik toen gezegd heb is dat een klassieke oorlog, die win je of die verlies je. En dit, is een soort, dit is een soort van oorlogvoering die kan je dus niet winnen in de klassieke militaire zin. Maar je moet jezelf je een kan doel je ook, stellen. je kan je niet veroorloven om hem te verliezen. En het doel wat je je kan stellen bij dit soort oorlogvoering is dat je je moet realiseren dat het heel langdurig is. En dat je dus de, de tegenstander zo ver terugdringt dat het land weer normaal kan functioneren. En dat is een... Dat is net als met de criminaliteitsbestrijding. We houden ook niet op met het bestrijden van de criminaliteit... maar we kunnen er ook nooit van winnen. Dus daar kan je het het best mee vergelijken. Het is een voortdurende inspanning, die zeer kostbaar is... En die, eh, het beste wat je ermee kan bereiken is dat je de, de zaak zodanig terugdringt dat het land weer kan functioneren. En dan hoop je maar dat in de loop der tijd, hè, die, die dingen hebben allemaal cyclische effecten, dat het allemaal weer verdwijnt. Oké. Okay. Frank van Kappen, VVD-senator en generaal miljoen buitendienst. We spraken over de situatie in Mali. Dank u wel. Goedemiddag. Tot uw dienst. Pst. Daar zit de krant in. Ze zijn klein. Ja. Mijn opa zegt ook dat ik klein ben. Nog steeds. De hele het op een klein stoeltje zitten. Alles is zoveel overweldigender als je klein bent. De kleuters die spelen gewoon de hele dag. En dan mogen ze echt drie keer buiten spelen. Ik wil de hele wereld rondreizen en alle dieren onderzoeken. Dan moet je ook heel goed leren, want anders kom je nooit in de universiteit. Want daar komen alleen maar slimme kinderen. Het enige wat je eigenlijk wil doen is opgroeien. Maar ze hebben geen idee wat later betekent. De twee, 1, 2, 3. Kaartens. Het is wel veel werk. Heel veel werk. Eigenlijk heb je bijna geen seconde vrije tijd. Ik hoor niemand meer fluisteren. Die kleutertjes vind je nu heel erg klein. Maar je wilt nu juist wel weer terug naar de kleutertjes, omdat dat zo'n leuke tijd was. Dus of ik nu groot of klein ben, weet ik eigenlijk niet. Ik zit er middenin. Ja. Ja. <laughs>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 Bladeren op het spoor, niet werkende OV-chips en geweld in de metro. In Nederland weet elke forens wel één of meerdere ergernissen op te noemen. Metropolis Radio reist deze week de wereld rond met het openbaar vervoer. Gisteren hoorden we hoe in Brazilië vrouwen liever apart reizen van handtastelijke mannen. Het is acht uur ochtends, spitsuur in Rio de Janeiro. En uh, ik sta op de metro te wachten met een heleboel mensen. Alleen... Uh... Waar ik sta, staan alleen maar vrouwen om me heen. En daar stopt een roze wagon. En vandaag gaan we naar Indonesië... waar de brommertaxis hele goede zaken doen... in het waanzinnig drukke Jakarta. O -jack rijder. Ojek. Het klinkt ook zo leuk, hè, Ojek. Ik weet dat toen mijn dochter heel klein was. Een peutertje. moest moest altijd heel erg hard lachen ja, om het uh, woord uh, Ojek. Het is eigenlijk een, uh, een bromfietstaxi. Ze staan op iedere hoek van de straat... Zoals hier. Ja. Een grote bord op een boom getimmerd. Waarop met de hand geschreven O-check staat. Het zijn eigenlijk allemaal kleine ondernemingjes. Wat kost hier een ritje naar Kota? Uh, dus is de oude stad waar ik naartoe moet. Sixth 60.000. Dat is zo'n uh, 5 euro. Ja, ja. Omdat ik een, uh, een boule ben, zoals dat heet. Een buitenlander. Dan denken ze eens even goed af te kunnen zetten. Nou, 30.000 lijkt mij genoeg. Oké. Okay? Oké, okay, nou, daar gaan we. Helm op. Dat moet tegenwoordig, anders krijg je een boete. Ja, die helm vind ik wel een nadeel, want die leen je en die heeft iedereen op zijn hoofd. En voor hetzelfde geld had je voorgangelijk hoofdluizen. Dus het eerste wat je dan nog moet doen als je thuiskomt is je haar wassen. Oké, okay, daar gaan we heerlijk uh, op de o check langs al die rijen van auto's. En net als een uh, springhaan gaan we zigzaggen tussen al die auto's door. En het scheelt niet alleen een boel tijd. De oochakrijder neemt ook altijd uh, de kortste route. Zoals nu uh, de kleine kampong waar we doorheen rijden, zo'n buurtschap. Die hier aan een uh, schilderachtig riviertje ligt. Spelende kinderen. Ja, het is... Een prachtige toeristische route die we op dit moment afleggen. Uh, dus vragen de auto rijden. Waarom uh, heb je eigenlijk voor dit beroep gekozen? Ik werk in de kampung. De kampung? Di die die Kan kampung? Nee, de Malang, Malang. Of dat het uit de kampung komt, uit Malang, helemaal uit Oost-Java. Nee. En Kamudian, knappa, Kamu, uh, brangkat Jakarta? Brankat Jakarta, Merantau. Ja, hij noemt zich eigenlijk een soort gelukszoeker. Oost-Java is economisch gezien niet zo ontwikkeld als Jakarta. Er zijn niet genoeg banen voor iedereen. Maar je had toch in Jakarta toch ook op een kantoor kunnen werken. Bloem perna. Bloem sama sekali. Oh nee. Ocekrijder geeft hem nou net het vrije gevoel. Hij kan zijn eigen vrije tijd indelen. Oké, terima En wat is jouw naam? Awang. Sinds wanneer ben je OCEC rijder? Uh, uh, oh, sinds 1994. Al sinds 1994. Toen was er nog helemaal geen sprake van een uh, economische boom in Jakarta. Verdiende je nauwelijks wat als bromfiets uh, taxichauffeur Maar nu met die groeiende welvaart. Ik hoorde dat er wekelijks 500 nieuwe auto's bijkomen in een stad waar nauwelijks wegen zijn. De stad groeit helemaal dicht. Ja, daar maken deze jongens uh, goed gebruik van. En daar gaan we weer langs alle auto's. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, als de O-check in Jakarta niet bestond, want de files tegenwoordig beginnen al voor mijn deur, dan zou ik deze stad gillend verlaten hebben. Knappe OTC. Knappe OTC? Ja. Een vraag aan een wat oudere man, die ik toch al uh, zo richting de 65 schat. En hoe lang bent u al OTC-rijder? In mijn plastau. Die we 15 jaar, hij werkte als. Uh, Veiliger voor een internationaal bedrijf, maar werd ontslagen omdat hij te oud was. En was er toen geen ander werk meer? Dit zag, nog jaar zat op een st. Nee, iedereen vond hem te oud. En bovendien hij had hij niet eens een lagere school afgemaakt. Hij kreeg een kleine bonus mee, waar hij een bromfiets van heeft gekocht. En wat verdient hij nu? Ik heb een zo'n 800. Ja. Hij had ooit zo'n 100 euro per maand, en nu verdient hij het dubbele. Ja, eigenlijk met al die o-checkrijders in deze stad... volgens mij moeten het duizenden zijn... snijdt het mes wel aan twee kanten. Ik als eenwoner ben geholpen, want ik hoef niet meer uren in de file te staan. En voor een klein bedrag ben ik in een hele korte tijd aan de andere kant van de stad. En het is eigenlijk ook een prachtig sociaal vangnet... voor al die lage opgeleide of werkeloze jongens en mannen. Een vergunning heb je in dit land niet nodig. Als je maar een bromfiets hebt en die kun je desnoods van je buurman... of van je vader of je moeder lenen, dan kun je beginnen... U hoorde een bijdrage van Wilma van der Maten en morgen hoort u wat reizigers in New York mee kunnen maken als ze ochtends de metro pakken. We zijn vandaag in de New Yorkse subway waar ze de No Pants Subway Ride doen. Nu zijn er duizenden mensen die broekloos door de stad rijden. So what's going on? I have no idea, but a whole bunch of people standing here with shorts on and, and I'm curious what is up with that? Broekloos in de metro in New York. Luister morgen naar Villa VPRO. We betalen al jaren veel te veel voor een pilsje in de kroeg. En dat komt door de wurgcontracten die horecaondernemers... noodgedwongen afsluiten met brouwerijen. Ondanks vele rapporten en onderzoek van de Nederlandse mededingsautoriteit... is hier nog steeds niet aan, niets aan gebeurd. Lodewijk van der Grinten, hij is directeur van de Koninklijke Horeca Nederland... de brancheorganisatie van de horecaffers. Goedemiddag, meneer van der Grinten. Goedemiddag. Welkom. Uh, even voor ons begrip, uh, dat we weten waar we het over hebben. Hoe ziet zo'n wurgcontract er nou precies uit? Nou, er is een enorme set en heel veel verschillende uh, contracten zijn er. Maar, maar wat maar komt altijd het, terug? Het, het, het beeld van een wurgcontract zit hem er eigenlijk in dat de ondernemer uh, over het algemeen gedwongen wordt uh, bier af te nemen bij een bepaalde brouwerij. Nou, dat hoeft niet altijd een groot probleem te zijn. Maar door de jaren, door de decennia heen is uh, door de specifieke situatie in Nederland met uh, slechts vier grote uh, aanbieders. Uh, de, vier grote brouwerijen die meer dan zullen zullen 85 even procent... Even Heineken, aanbod, ja, precies, Heineken, Heineken, Inbev, Grols, Bavaria... Okay. is dat wel helemaal uit de hand gelopen. Maar nu ja. zegt u... Uh, ze worden uh, gedwongen door die uh, uh, brouwerijen... om bij hen bier af te nemen. Maar ze kunnen toch ook gewoon... Uh, hoe, uh, waarom hebben de brouwerijen... de middelen in handen om hen te dwingen? Nou, Op de eerste plaats doen ze niks... wat op dit moment uh, niet mag. Want ze hebben... Uh, in ieder geval vrijstellingen... op, uh, uh, uh, uh, op uh, afspraken... die met mededinging te maken hebben. Ja, Dat is allemaal heel ingewikkeld, maar... Het gaat er eigenlijk om, elke markt moet goed functioneren... En uh, mededinging gaat erom en probeert te voorkomen dat een markt imperfect is, niet goed werkt. Dat iemand het monopolie heeft, bijvoorbeeld. Voilà. Ja, dat, dus een markt werkt optimaal. En dan krijg je een ja. perfecte prijssetting. En dan krijgt de consument uh, de beste prijs voorgeschoteld. Even simpel uh, gezegd. Nou, doordat die markt, uh, doordat die brouwerijen eigenlijk gebruik hebben gemaakt van een aantal regels die eigenlijk indruisen tegen, de tegen het grondbeginsel... dat je geen uh, afnameverplichtingen mag opleggen. Um, doordat dat is gebeurd en ook goedgekeurd in de tijd... Uh, binnen de Europese regels en de NMA... Um, is er dus een, een gebruik ontstaan... Een, uh, een, een, een geautoriseerd gebruik van afnamebedingen. En dan ja. moet u denken, waarom krijg je dat? Omdat je in een pand zit van de brouwer? Exact. Omdat je gefinancierd wordt door die brouwer? omdat je uh, op een gegeven moment een installatie hebt van die brouwer... en dan zegt die brouwer, nou, ik wil jou wel helpen met je financiering... maar dan moet je wel even bij het kruisje tekenen... en dan verplicht ik jou om mijn bier af te nemen... en dan mag je geen ander bier schenken. Nee. En u zegt dat zo'n contract, als dat er letterlijk staat, dat mag, wettelijk... Ja, op dit moment doen ze niks wat tegen de wet is. Maar je, enige... hebt zoiets, je hebt zoiets als een wet tegen onredelijke bedingen. Je kunt niet zomaar elk onredelijk contact met iemand afsluiten. Nee, en daar, dat is ook waar wij maar nu dat tegen ageren. Ja? Door de jaren heen heeft dat een vorm en een, een volume genomen... Uh, en, een, en een manier van uitwerking die eigenlijk helemaal niet meer kan. Dus we zijn volledig uit de, uit de bocht gevlogen met z'n allen... Binnen die markt, daar hebben die ondernemers ook uh, elke keer een handtekening voor gezet. Hè. Dus ik, ik ben niet eenzijdig alleen maar boos op brouwerijen. Maar ik vind wel dat nadat we met een aantal serieuze onderzoeken hebben aangetoond... dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is en eigenlijk niet meer kan. En eigenlijk zeggen we ook tegen de NMA... God, kijk nou eens wat de, de praktijk is vandaag de dag. Dat is tegen elke redelijkheid in. U moet nou toch hier wat aan gaan doen. Um, uh, ja, daar gebeurt nog voorlopig even niks. En dat maakt dat wij, zoals het in het FD stond. Uh, uh, met enige uh, uh, volume uh, dit aankaarten. Omdat we ook echt vinden dat, dat het vandaag niet was vandaag, vandaag he, niet kan. in het Financieel Dagblad een commentaar... dat jullie uh, uh, het nu eindelijk serieus aanpakken. Toch nog even. Kunnen, ik kan me zo voorstellen dat mensen zeggen... als je geen cent hebt om zelf een kroeg te beginnen... en je moet je hand ophouden bij een brouwerij... dan weet je dat die eisen aan je zullen, zullen stellen. Begin dan geen kroeg. Als je het geld niet hebt, doe het dan niet. Ja, dat, dat is zo. Maar er zijn ook een heleboel mensen... Uh, uh, die op die manier wel graag willen beginnen... En dan is er op zich ook nog helemaal niks op tegen... dat je een, een, een, een zetje, een kontje krijgt, om het zo maar te zeggen. Maar dan zou je dat liever van een bank krijgen... dan van een, een instantie waar je je verder zo aan moet knevelen. Dat is, dat is één. Hè. Wij zeggen eigenlijk, brouwerijen, ga nou eens terug... naar gewoon het brouwen en het leveren van bier. En wees nou eens geen financier en geen pandjesbaas, et cetera. Maar wat hier speelt, en er zit toch wel een, een, een nog wat diepere uh, ellende achter... De brouwerijen uh, houden overcapaciteit in deze markt in stand. Dat komt omdat ze enerzijds heel veel van die panden hebben... en dus belang bij het feit dat zij die panden bezetten met mensen... ook al is het een niet rendabele locatie, hmm. uh, dat gebeurt. Dus daarmee houden ze overcapaciteit uh, in de gaten of uh, uh, in, stand. Uh, uh, in stand. Twee, ze zijn ook gebaat, hoe gek, de, gek het ook klinkt... dat die markt niet zo goed floreert... Want als hij hey. niet goed floreert, zijn er geen andere financiers geïnteresseerd. Ook banken niet. Ah. En als ze niet geïnteresseerd zijn, heb je een, een nog grotere monopolie. Met, uh, of een Oligopolie, technisch gesproken. Ja. Met z'n vieren. En dan kan je dus de prijs nog hoger houden. De, dus... Maar kun je niet veel. Je kunt ook de zaak helemaal omdraaien, hebben we zitten bedenken. Ja. Hm. Als je nu gewoon een contract aanbiedt en je gaat. En hoe, uh, hoe strakker je op de, aan de brouwerij gebonden bent... hoe meer discount, hoe meer korting je krijgt op bier. Nou, dan vliegen ze op je af. Dan heb je 100% van de markt. Dan heb, en dan, dan zoek je niet in de marge van je bierverkoop... maar dan zoek je het in je omzet. Ja. Uh, uh, ik vind hem bijna briljant. Maar, uh, maar toch bijna. hebben al die vier brouwerijen er nog niet voor gekozen. Dus er zal echt nog wel een reden daar zijn. Aan, daar hebben ja. ze niet aan gedacht. Ja, maar mogelijk dat Heeft we het u er wel eens oplossen? aan gedacht als brancheorganisatie... Nee, om ze dit voor te stellen ik, van jongens? Ik, ik zal u vertellen, het is uh, best ingewikkeld. Het is ook een ingewikkeld probleem. Uh, we denken heel graag mee... Maar uh, ik weet ook dat de brouwerijen op het ogenblik niets te winnen hebben. Dus ze zijn ook uh, mm -hmm. oorverdovend stil. Ze reageren ook niet. Want elke beweging die zij maken uh, gaat van uh, winstmaximalisatie af. Ik ja. bedoel, zo simpel is die ook. Ja. Dat is ook de reden dat wij zo er aandacht op moeten uh, uh, geven. Want we hebben al heel lang zijn we al in gesprek. Uh, maar eigenlijk bewegen ze uh, uh, niet, totaal nee. niet. Nee. En dus moeten we ook wel ons wenden naar, tot de NMA en de politiek... om en te zeggen, rechter, jongens, en de, rechter, en de rechter mogelijk. Maar... Wat vraagt u precies van de rechter? Is dat, kijkt u nou eens naar dat contract? Is dat geen onredelijk beding wat vernietigd kan worden? Is nee. dat wat u vraagt? Ex, Excuus dat ik u even in de reden val daarmee, want uh, uh, de... de aankondiging van een rechtszaak heeft eigenlijk met dit probleem niks te maken. Oh. Dat loopt door de berichtgeving wat door elkaar. Oh, laten we het daar dan niet maar over, dat is ingewikkeld. Dat, dat heeft niks met elkaar nee, okay. te maken. Wat wij ja. vragen aan de NMA. Ja, aan de mededingingsautoriteit. Aan de mededingingsautoriteit. Okay. Kijkt u alstublieft aan de hand van drie wetenschappelijke rapporten... hoe deze uh, uh, markt nu op het ogenblik niet functioneert. Of, mm -hmm. of functioneert, verkeerd functioneert. Um, wilt u dat nog een keer herzien? En dan zijn wij ervan overtuigd met de feiten die we sinds uh, anderhalf jaar uh, uh, uh, hebben overlegd en nog recentelijk, een paar dagen geleden... dat de NMA waarschijnlijk zal gaan ingrijpen om dit probleem echt aan te maar pakken. Maar heeft u nooit overwogen om een proefproces te beginnen... met als basis, dit is een onredelijk beding, dit werkcontract? Ja, nou is er wel één probleem met processen voeren tegen vier multinationals. Ze hebben ja, meer geld en meer uh, juristen. Soms ja. zeggen ze wel eens gekscherend, ze hebben meer juristen dan brouwers in dienst. Um, en een heleboel meer geld om uh, dat heel lang vol te houden. Ja. En uh, dat heeft een branchevereniging niet. Nee, um, waar. Sinds vorige week bent u... Uh, want de, dat is al even duidelijk. De banken, daar hoeven de ondernemers het niet van te hebben. Want die vinden die hele horeca een, een, een, een te kleine marges. Oninteressant. oninteressant, gevaarlijk. Die investeren daar niet in. Bent u dat als Koninklijke Horeca een... Nederland vaak bij die banken op de stoep gaan staan... Ja. om te zeggen, wij zijn een, een, een, een prima bedrijfstak. Uh, uh, geef eens wat vaker krediet, zodat ze van die brouwerijen af. Nee, la laten we vooropstellen. het is wat gegeneraliseerd. Er zijn natuurlijk ondernemers ook in de horeca... die met banken gewoon de zaak gefinancierd krijgen. Uh, het gaat ook zeker niet om, die horeca is veel breder... dan alleen deze drankverstrekkers waar dit probleem domineert. Ja. Ja, ja. Um, maar laten we even buiten die, uh, die nuancering. Um, het is echt een groot en breed gedragen probleem... Waarbij de dominantie van die uh, multinationals, van die brouwerijen, enorm is. Waar er zelfs een grote mate van angst is bij ondernemers. En da daar maken we ons ook druk. Daar maken we uh, ook wel uh, uh, ons druk over. Um, um, er is ook wel heel vaak oneigenlijke druk van brouwerijen op kleine ondernemers. Als ze iets vinden of ze willen, uh, zich, uh, ze willen deze discussie voeren... dan worden ze wel erg, uh, erg snel terug in het hok geduwd. Ja. Weet u wat, uh, wat ons opviel? Daar hadden we het vlak voor de uitzending even met een paar, mensen, met, uh, met een paar collega's over. Dat, dat is een vreselijke situatie. Je zou denken, wie is er nog geïnteresseerd om onder dit soort omstandigheden een zaak te beginnen? Maar kijk bijvoorbeeld naar Utrecht... Uh, waar een aantal van ons wonen. En ik heb, daarin, ik heb daar in de jaren zeventig gewoond. En nu, als je ziet wat er voor horeca bijgekomen is... dat is niet te nee, geloven. Maar, en daar valt ook niks af. Maar zal ik u eens wat vertellen? Ik Hoe bedoel, kan daar, wat? daar kan ik heel kort over zijn. Het is het mooiste vak wat er is. Ja, nee. <lacht> nee, nee, nee, nee. Dat is geen goede... Je zal maar als vak hebben om het andere naar de zin te mogen maken. Je zal maar in de horeca mogen en kunnen werken. Het is een, Ik zeg het echt met overtuiging. Het is een fantastisch vak. Het is een fantastische branche. Maar niet als slaaf van wil, een wil de uit, toch? Ik bedoel, Het zal waarschijnlijk na het werk wat u doet... ongeveer het leukste, de leukste beroep zijn... Ja, van de rond. Nog eventjes, want sinds vorige week... dat heeft u op de horecava bekendgemaakt en bekrachtigd, is de brancheorganisatie eigenlijk zelf ook de markt op gegaan... om de uh, horecaondernemers, de cafés althans, te helpen. Jullie zeggen namelijk... wij gaan caféhouders biertanks voor in de kelder... aanbieden te huren of te kopen zodat ze die niet meer hoeven te huren of te kopen van een brouwerij. Dan kunnen jullie dat vullen met het bier wat je wilt. Toen dachten wij, maar die, de meeste van die caféhouders zitten vast aan een, aan een brouwerij. Wat ja. hebben ze daar nee, dan nee, ja, Maar aan? Daar, heeft u, daar heeft u ook een punt, want het gaat ook maar op voor een deel van uh, die markt. Dat wil niet zeggen dat je dat deel dan niet kan, uh, kan helpen. Maar het is maar een druppel op een gloeiende plaat. En ik zeg u, om het echt op te lossen, moet er ingegrepen worden. Het liefst door de NMA. En wij zullen overal naar redelijkheid en naar fatsoen uh, de helpende hand bieden. Naar ondernemers, maar ook naar brouwerijen om het probleem op te lossen. De ja. politiek heeft zich in elk geval al vandaag ook uitgelaten hè, over het feit dat uh, uh, uh, ze hier scherp op letten. En willen dat minister Kamp snel maatregelen neemt en de NMA aanvalt. Voorspelt u dat dat over is binnenkort? Heel kort. Uh, niet binnenkort, maar het gaat wel over. En als het nu niet uh, in eerste instantie aangepakt wordt, wij uh, geven in ieder geval niet op. Want het is een hele redelijke zaak waar we voor strijden. Nodewijk van de Gemeente van Koninklijke Hoek aan de, Dank de kant. U. Bedankt.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij MKB Brandstof vragen we onze klanten altijd hoe ze bij ons gekomen zijn. En wat blijkt? Het merendeel komt op advies van hun boekhouder of accountant. Die zien dat ondernemers geld verliezen doordat ze tankbonnetjes contant betalen of zelfs kwijtraken. Kosten die je niet meer kunt boeken. En je krijgt de BTW niet terug. Dat is toch zonde?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 Of is het juist belangrijk dat goede bestuurders ook een stevig salaris verdienen? Vanavond in Debat op 2, rond kwart over 9, live bij de KRO en NCFV op Nederland 2. Op de nieuwe mobiele site van MKB Brandstof vraag je heel eenvoudig je eigen tankpas aan. Dus parkeer, pak uw smartphone en ga naar www.mkbbrandstof.nl Dit is Radio 1.